En dan het weer, af en toe zon, middagtemperatuur van 23 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer, morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie, twee files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht bij Vianen 2 kilometer. En op de ring van Rotterdam, de A20 naar Gouda tussen het Ketelplein en Schiedam 2 kilometer. Het treinverkeer is ontregeld rond Roermond. Er rijden daar minder treinen door een stroomstoring. De vertraging kan volgens ProRail oplopen tot meer dan een uur.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 Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom bij de Tons Show, het nieuwe wekelijkse autoprogramma op Radio 1. Vandaag, jaargang 1, aflevering 1, de eerste uitzending dus. Wat, wat, wat, wat, zegt, wat zegt die man dat mooi? Mooi, hè? Ja. ja. ja. Hij zei, ze, ze, ik hoor wel eens dat jij een mooie stem op de radio, maar deze man. Die, uh... Hij heeft een nog mooier stem dan jij. <lacht> ik ben Bas van Werven naast met Carlo Bransen, van Carlos Magazine. Ja. Carlo, welkom. We, ja, en weet je wat mooi is, Bas? Ja. Wij kunnen gewoon zeggen wat we willen. Mm -hmm. Er is namelijk niemand die luistert. Ja. Omdat uh, een BNR-autoshow ja. heeft nu zijn herhaling geprogrammeerd. Ons tijdstip. Dus we kunnen gewoon roepen wat we willen. Oh, dat, is wel goed. dat is gewoon helemaal geen punt. Maar wij hebben weer autonieuws. Oh, dat Volgens wel. Volgens mij, hè? Ja. Wat heb jij? Uh, aan autonieuws bedoel je? Dat bedoel ik, ja. Uh, nou, in de eerste plaats natuurlijk alle luisteraars, ook vanuit ons vorige leven, allemaal welkom mm -hmm. terug. Ja. En we zijn ook blij dat we er weer zijn. Ja, zeker. En we gaan nu elke zaterdag verblijden met, maar uh, ja, inderdaad even de auto's, wat wij bieden entertainment met enige inhoud. Mm -hmm. ja? um, een gerucht op internet, en dat gaat natuurlijk over Saap. Jongens, jongens, jongens, wat heb ik het gehad met Saap? Zeg. Ja. Onderhand moet dat merk. Dat moet nu wel een beetje. Maar ik ga gewoon eigenlijk. Ze gaan echt voor het eind nee, van het jaar. Saap gaan Saab gaat vallen. Saap gaat, gaat redden? redden? Ja. Ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Saap ligt al anderhalf jaar lang aan de beademing. Saap is uh, uh, feitelijk al anderhalf jaar dood. Mm -hmm. En eigenlijk al, als je tenminste uit mijn vak komt en je hebt het gevolgd. Uh, al, al jaren dood eigenlijk. Maar kunstmatig in ze liggen nu aan de beademing. Alles wat er nu gebeurt, kan niet. Waar het niet dat er staat een zuster aan het bed van Saab. Mm -hmm. En die heet Victor Muller. Ja. En daar hebben wij vertrouwen in. En, dan en dan zou je zal mij zister. nooit horen zeggen dat hij het niet gaat redden... want dan zit ik voor dat ik er weer een hoed op vrede ja. En dat heb ik ja. helemaal gezien. Ja, We hebben nooit. Ander nieuws. Nou, dit was een inleidingje, mannen. Oh, man, oh, ja, ja, nee, waar maar, komt maar, gerucht op internet. Geely zou interesse hebben in saap. Ja. Geely is een Chinees merk. Ja, ça. Geely heeft ook Volvo gekocht, mm -hmm. enige tijd terug. En nu gaat dus het gerucht dat zij zouden eh, enorme trek hebben in saap uh, uh, mocht saap failliet gaan... Ik waag dit te betwijfelen. Want twee Zweedse merken, onder één Chinees, daar wordt helemaal niks van. Nee, natuurlijk niet. Nieuwgezegde. Natuurlijk niet. Ze, ze hebben alles op dit moment nodig om, om, om, om, om Volvo Vol, uit Vol. de winterslaap te wekken. Dat lukt ze vrij aardig. Ja. Volvo heeft net weer winst gemaakt, voor het eerst sinds jaren. Uh, dus die zitten helemaal niet te wachten op slaap. Oh, nee, okay. Helaas... Uh, dat wordt hem niet? Dat gaat hem niet worden. Okay. Nou, dan hebben we, is alweer even wat oude nieuws, maar we willen toch even iets over zeggen... Het verplichte e-call systeem. Misschien dat we daar met Charlie Uptroot ook nog wel even over hebben. Maar hè, je, je, hebt een, je maakt een knal op een, op een, op een autoweg. Ja. Uh, je ligt bewusteloos in de greppel ondersteboven. Wat is er dan lekkerder dan dat jouw auto belt met de hulpdiensten: van jongens, er is hier iets goed mis. Want jij kan het niet meer. Jij ligt bewusteloos. Uh, en, en, nou, neem, nou, zo te en neem koffie mee. En koffie mee. Ja. ja, precies. Nou, dat, dat kan heel makkelijk. Een, een, uh, een, Zo'n systeem kan uitvogelen van... is dit een klein tikje of een grote tik? Ja. Want als bijvoorbeeld de, de airbags uitklappen... dat betekent dat ze een grote tik... Dat is een grote tik, precies. En dan is er dus goed risico... dat de man die achter het stuur zit... Uh, op dat moment even buiten beeld is. Mm -hmm. Bewusteloos, whatever. En dan stuurt hij gewoon feitelijk een sms naar de politie... met de coördinaten waar jij ligt... en dan kan de politie gaan Ver, kijken. Verplicht systeem. Moet Hartstikke doen. mooi systeem. Ja. Uh, hey, Prima dat uh, Europa dat wil gaan verplichten vanaf 2015. Maar er zijn natuurlijk een aantal merken die hebben dat gewoon al lang. In Amerika is het al. Nou, Ik denk dat ik al tien jaar geleden met General Motors OnStar systeem heb gereden. Die weten precies waar je zit en, en wat je aan het doen bent en waarom. Volvo heeft het al een hele tijd. Dus uh, ja, de techniek is er. Alles is er klaar voor. Het is ook niet heel erg duur om het in te bouwen. Ja. Dus... Uh, ja, en 2015 denk, verplicht. Dus krijgen we straks allemaal in de auto. Eén van de eerste keren dat wij het eens zijn met een Europese beslissing, ja. meneer, meneer, meneer Aptro. Ongelooflijk. Oh, en dan nou heb ik verklacht wie de gast is ja, vandaag. dat heb je al twee keer gedaan. Ja. Nog één nieuwtje. Nou, één ding dat zal jou boeien, want ik weet dat jij... jij hebt een voorzichtige voorkeur voor het Zuid-Duitse sportwagenmerk Porsche. Mm -hmm. um, ja, de, de, Ik zie je foto. Ja, in Engeland is er een nieuw merk opgestaan, dat ja. heet Eternity. Ja. Nou, jij weet wat dat betekent. Ja. Um, from Here to Eternity. Van Here to Eternity. Heel die, goed. En, die, en maken... die hebben de Hemera, Hemera uh, geïntroduceerd. En dan moet jij mij even vertellen waar dat op lijkt. Marold, dat is een kopie van een Porsche Cayenne. Ja, maar dan wel heel graag. Doodgepimpt. Wat lelijk. Ik Echt. Denk, hier ga jij helemaal op los. Ja, ontzettend lelijk zeg. Sterker nog, ik heb de lichte angst dat je hem gaat bestellen, die wagen. Nee, nee, Want nee, hij nee, is nee. zo ordinair dat nee, hij dus zomaar nee. in Huizen van Werven... Dank voor de deur kan Dit worden Dit is een geparkeerd. mutant, Carlo. Dit kan gewoon niet. Nee. Hier is een, hier dezelfde man die waarschijnlijk de... de hoe heet dat ik de, de, de caron van... Uh, Shang-Yong heeft oh, het Sang gemaakt. shang de reine dakkapel. De, de dakkapellen heeft je ja. nu gedacht van nou, we zijn voor beide, voor beide uh, dakkapellen. En zo ziet hij eruit voor als u op de webcam kijkt. En dan moet ik even naar de andere webcam geloof ik, want dat is hem. Is hij lelijk? Ja, hij is lelijk. En hij is natuurlijk waarschijnlijk ook heel erg uh, duur. Meneer Alptroot. Charlie Alptroot, VVD-kamerlid. Bestellen? Morgen? Nee. We wachten even. Het is, het is echt <laughs> lelijk, maar het, het is gewoon een... Uh, Inderdaad, een beetje getune, gepimpte eh, ja. Porsche. Maar nou, een leken. beetje. Ja, maar met enge, enge, lelijk, wow, ja. enge uitbouw. Maar heb je nog meer onsmakelijke, nou, Nee, nee dingen? Ja. Nee, Mocht er nog meer later. zijn, dan komt dat later. Fantastisch. We gaan even naar onze gast... die we nu al drie keer eh, hebben aangesproken... zonder hem te introduceren. Ja. Hartelijk welkom, Charlie Altrood, VVD-Kamerlid. En bovenal de grootste petrolhead van het Binnenhof... kunnen we gewoon stellen. De betonbaron. De betonbaron, ja. De betonbaron, ja. Van, uh, van de tweede ja, kamer. zo werd ik deze week genoemd. En dat vind ja. ik een soort geld, geldwoord omdat ik ben voor uh, meer asfalt. Maar ik ben er trots op dat ja. wij de auto's gewoon willen laten rijden in het land. Ja, want wij zijn, wij zijn ook wel een keer uitgemaakt, maar dan samen toen wij in rondom tien moesten ja. optreden voor asfalt, asfaltfundamentalisten. Mm -hmm. Hè? Ja. Ik, in jouw geval eh, klopt dat ook. Ja, maar in, in, in scrabbelen, drie keer woordwaarde. Ja. We Ach, goed, zo. Ja, dan dat dan is Dan het is ja. meer van beton, begrijp ik, dan ja. van asfalt. <laughs> beton, beton erom. Ja. Meneer Altrok, voordat we verder gaan, eh, eerste ja. vraag die we altijd aan onze gasten stellen: in welke auto wilt u nooit worden gezien? Nooit worden gezien? Ja. Ja, dat is een andere vraag dan vroeger. Nou, het, het rijtje is wel, ja. ja. Ik was op die andere voorbereiding nee, van auto. Is er, nee, he, wat dat, staat er geparkeerd? Dat is ja? nu op benen. Ja, nou, ja, jullie noemden Sanyong, dat, dat waren met die dakkapel. Dat was vreselijk. Ja. Maar ik vind, ik, ja, wat er uit Rusland komt, Solada, is ook lelijk. Ja. Uh, ik, ik, er zijn nog steeds een heleboel lelijke autos. Maar dat is leuk, want dat kan je dus onderscheiden door niet in zijn auto te rijden. Precies. En wat staat er in de kelder? Ja, daar staat nog steeds de, ruim twee jaar oud nu de Volvo V70. Kijk al, natuurlijk, de keurige... Bijna 80.000 kilometer. De de baksteen, heel goed. Ja, Keurig, Keurig, uh, Dat doet hij nog steeds. Nog stilgestaan ergens, want er wordt wel geweldig aan de weg gewerkt, hè, de laatste tijd. Ja, maar de files zijn uh, het afgelopen jaar behoorlijk aan het afnemen. Dus nou, de, overal... de hele A2 staat vandaag weer vast, meneer Oudrood. Dat heb ik even gemist, geloof nou, dat ik. Ik dus, kan het u vertellen. Hij ja, staat vast, want er wordt hard aan ja, de weg gewerkt. Ik ben over de A1 meer. gekomen, dat ging allemaal prima. Maar ik vind overigens, als het, als het even vaststaat... omdat ze hard aan het werk zijn en dat ze dat in het weekend doen... vind minder ik prima. Okay. Minder erg, ja, dat vind ja. ik minder erg, dat vind ik goed. Ik bedoel, uh, dus uh, hoe meer aan de weg gewerkt wordt, hoe beter. Dan hebben we tijdelijk ellende. Vertel maar het komt... dan wel. Vertel het de mensen. Het moet worden verteld, ja. maar deze kabinetsperiode... onze minister heeft gezegd, er komt 8 kilometer rijstrook bij. Nou, daar gaan we voor. Dat is echt heel veel. Dat is nog nooit eerder in een periode van vier jaar gebeurd. Maar dat is toch niks? 8 kilometer 800 o, 800. O, 800. Ja, zei 8, 8, al, je zegt 8. 8 ja. Nee, ja. 800. Ik dacht e, 800 kilometer. En wat maar hebben we in het... totaal aan, aan, aan snelweg? 1700 of zo? Tot nee, nee, nee, nee, wij, nee. We hebben meer. Oh, ja? meer? We, okay. hebben, we hebben meer geloof ik van 4000. Vier, vier, ja, uh, duizend. rijstroken. Hè? Dat is niet ja. gewoon zo. Maar dat is ook in de breedte. Nee, maar 800 kilometer rijstroken komt erbij. hoe een snelweg eruit ziet. hoe dat met rijstroken werkt. Is Dus dat gaat goed. Ga jij dan maar lekker weer... Uh, jij ja, woont ja, in, in de Binnenlanden van het Gooi, daar heb dut, dut, je dat niet. Doe even rustig verder. Maar, ja, maar jullie horen toch ook de verhalen ja. dat de files aan het afnemen zijn? Mensen ja. die dat merken? Nou, of? sterker nog, ik rijd elke dag de A2. Ja. 100 km per uur. Ja. Oh, dat is vreselijk, hè? Ja, nou, daar moeten we het zo nog even over hebben. Maar <laughs> eh, nooit file. En weet je wat nog het lekkerste is? Als je Amsterdam uitrijdt aan het eind van de dag... Die stad loopt ook veel sneller leeg. Er staan, er staan geen tienduizenden auto's stationair optrekken, stoppen, optrekken, stoppen. Dit moet voor de milieugroeperingen uh, ook, ook een briljante tijd zijn. Want goed sparen, we hier een hoop ellende mee? Is, als je iets goeds voor het milieu wil doen, dan moet je investeren in het wegennet. Ja, dat bedoel ik. Minder maar, files, minder maar, uitstoot. Maar, mannen, mannen, ik begrijp dat jullie nu helemaal blij zijn met het hele verhaal. Maar ja, die overheid is toch gewoon doorgeslagen met die crisisherstelwet. Al die wegwerkzaamheden. Ik sta daar ook in. Overal staan bordjes, gele strepen, twee rijstroken minder. Ja, maar, het... ja, maar niet allemaal tegelijk, Carlo. Dat dat nou? Het is toch genieten dat er eindelijk flink aan de weg wordt gewerkt? Ja, dan mag je een keer 130 op de A1. staat gewoon weer vast. Charlie A2 ik, ik, ik heb, ik heb een, ik, Wij hebben aangekondigd. Ja. Dat u het enige. Uh, laat ik maar zeggen, gescripte. Uh, onderdeel bent van deze uitzending. Want, want Bas en ik breiden eigenlijk nooit iets voor. Maar we weten wel natuurlijk dat gasten. Dus dat hebben wij getwitterd en gemaild. En, en, en, en ja, er zijn drie vragen binnengekomen. Ja. Zomaar spontaan op Twitter. En dat is. Die 100 km per uur op die A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Komt Waarom? Tweede Kamer, VVD. Die is, die is ook vol. Ga even los. Belachelijk.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 dus wat, wat mij betreft, uh, eigenlijk de hele A1, maar zeker de hele A2... die kan eigenlijk misschien op één plekje uitzondering... kan overal gewoon straks 130. En dat ja, gaan we ook echt doen. Het, het, het, het zotte is, uh, Bas, maar ja, ja, jij, woont natuurlijk in, jij woont natuurlijk in de Randstad... daar bovenin, uh, ja. uh, daar ergens ja. in Den Haag. Hè. Ja. Wij, wij, wij hebben dit, dit soort problemen ja. elke dag, ja. eh, Bastian. Ja. Nee, um, je rijdt over de A1, daar mag, je, daar mag je 120 op dit moment. Althans hele stukken. Daar rij je ongeveer op sommige plekken door de voortuinen van boerderijen heen. Dus die mensen, die zou je denken, die hebben daar last van. Terwijl op de A2, waar je maar 100 mag, daar zou zogenaamd die 100-grens ja. zijn. Omdat er mensen worden. De geen mensen. Maar kan er dan nog een. Nog ja. komen? Ik rij over de A12 elke dag. En daar heb je vijf rijstroken. Er is ja. één spitsstrook van. Op het moment dat de spitsstrook dicht is, mag je er 120. Als de spitsstrook open is, 100. Ja. Leg mij dat nou maar eens uit. Nee, ja, maar dat is ook ja. niet uit te leggen. En het is, die, die spitstroken zijn ook eigenlijk domme investeringen. Ja. Want als we ze een fractie breder hadden gemaakt... dan kost nou extra waard volwaardige Dus precies. we moeten gewoon overal naar volwaardige stroken. Alle autosnelwegen ja. minstens drie stroken naast elkaar. En in de Randstad vijf stroken naast ja. elkaar. En gewoon zoveel mogelijk over 130. Oké, okay, nog één ding wat heel dom is. Ondanks een inhaalverbod voor vrachtauto's voorgesteld... Ja. Afgebrand door Koos Spee, de voormalige verkeersofficier voor van justitie, zegt, die zegt op zijn weblog: Het zijn nou niet de vrachtautochauffeurs... die voor gevaarlijke situaties zorgen. Nee, het probleem dat ontstaat is dat chauffeurs van personenauto's onvoldoende vooruitkijken en te weinig anticiperen op een mogelijke inhaalmanoeuvre van een vrachtauto. Begrip voor de kritiek van meneer Spee? Nee, maar ik, als we een mooie zomer hadden gehad, dan zou ik zeggen: Hij heeft een zonnesteek. Maar er klopt niks van wat hij zegt. In de eerste plaats blijkt dat 1 vijfde van de ongelukken waar vrachtauto's bij betrokken zijn, dat komt door het inhalen, het niet. Rechts rijden, dan zeg ik niet dat dat door de vrachtwagenchauffeurs komt. Het zal soms aan de personenauto-chauffeurs liggen, maar ja. koospecer dat de personenauto altijd fout is. Ja. Uh, maar ik heb dat plan gebracht: inhaalverbod voor vrachtauto's op de snelwegen en een minimumsnelheid van 70 kilometer op onze snelwegen. Dat hebben ja. we niet, dus je mag met een oude gammele caravan op de, de rechterstrook strook ja. 55, 60, 65 rijden. Bedoel, dat, dat wil ik gewoon niet meer. Dat ja. moet afgelopen zijn. Uh, en dat plan is met groot gejuich ontvangen. Het blijkt dat zelfs de helft van de transportondernemers zijn voor. Nou, ja. van ondernemend Nederland, ruim drie kwart, van de volgende ja. drie kwart. Ja. Iedereen ziet in de praktijk dat, die, dat inhalen van vrachtauto's... en die zijn allemaal afgesteld. De een op 84, de ander op 85. Met één, twee kilometer verschil dat veroorzaakt. Files, rare manoeuvres en dergelijke. Dus ja. het is gevaarlijk. Uh, en als ze rechts blijven, stroomt alles beter door. Maar Koos is hier tegen. Koos was ook tegen de 130. Ja. Ik zou zeggen... meneer Koos Spee was overal Sp... tegen. Ja. Hij is ja. overal tegen. Ik zou zeggen, meneer Koos Spee, neem de OV-chipkaart. Ja. Ga lekker met het openbaar meneer... vervoer. Meneer ja. Spee. Ja? Hier spreekt spreek, Bransen. Ja. U bent met pensioen gegaan. Ja. We Noem. hebben u nog een paar jaar extra gedoogd... toen u geen verkeersofficier meer was. Ja. We zagen u bij wegmisbruikers, volgens mij voor een groot deel door zijn ministerie betaald programma. Uh, het is klaar. Ga met pensioen. Koppel die kerven, die en achter de... Whatever it may be. Zet ga, de weblog uit. Gooi, gooi de, los, de camping op. Uh, ja, ja. Gooi, gooi die hengel de uit. Do, do, de he, ga fyssen. Doe vissen, die do wat. Maar nu ja. is het mooi ja. geweest. Dank u wel, meneer Spee. En we praten zo met Charlie Abdoot uh, verder over nieuwe plannen van het kabinet. Want ja, er komt een rijksbegroting aan. En over minister Schult. Want doet hij het een beetje goed? Maar eerst gaan we rijden, Carlo. Want gezien de dag van morgen 9-11, wilde ik eigenlijk met de nieuwe 9-11 rijden. Maar die is er niet. Dus wij kozen voor, de, voor een uh, alternatief. Namelijk een Porsche Panamera. Diesel. Ja, Porsche Diesel. Dat kennen we uit de jaren 50 en 60. Van die leuke rode tractors met gele wielen. Maar sinds de Cayenne Diesel... durft Porsche met koeienletters... diesel op zijn Panamera te zetten. Deze is net uit. Het vlaggenschip. Of moet ik zeggen... het slagschip. Het is de Battlestar Galactica van de Porsches. Een gigantische vierzitter. Een soort walvis die bijna 2000 kilo weegt. En daarmee niet onderdoet in gewicht voor de Porsche Cayenne. U weet wel, dat is dat reine skiurtje. Deze heeft dezelfde motor als die Cayenne diesel trouwens. Een 3 liter V6, goed voor 250 pk. En die 250 pk denkt u op 2 ton? Nou, dat zal wel niet zoveel zijn. Ja, turbodieseltje. Dus wat wilt u? 6,8 seconden van onder 100 en een top van 242 km per uur maar ook met een hoeveelheid newtonmeters... waarmee je, desgewenst, een open kruisertje in één keer bij het stoplicht. In tweeën trekt als je optrekt. 550 newtonmeter. Vol kracht. En dat doet, gekoppeld aan een acht automaat dit. Het versnelt als een gek. We proberen natuurlijk een beetje buiten de illegale snelheden te blijven... Dat kan ook, want je kan er ook rustig mee rijden. En dat is mooi. Als het hard moet, kan het hard. En als het rustig moet, dan kan het rustig. Het mooiste is van rustig en van Nederland... dat die diesel zo ontzettend weinig verstookt... dat Porsche claimt dat je met de 80-liter tank naar Zuid-Frankrijk komt. 1200 kilometer ver. Nou, zullen we daarvan zeggen... lucht overtrieben. Je haalt het wel, moet je wel de hele weg 100 rijden. Niet al te veel stoppen, geen stadswerk doen... Maar hij kan het wel. Ik dacht ook, dat is geklets. Maar dat is het niet. Hij doet het echt. Hij rijdt 1 op 15 op lange stukken. En ik heb nu een paar keer daarna Gilversum gedaan. Ik kan u vertellen, 1 op 15 in een auto van 2 ton. Die overigens 1 ton kost. Maar de vraag is: voor wie is deze auto? Ja, ik zei het al voor de directeur. Maar ja, een jonge directeur die neemt een 9 11. En misschien geeft hij zijn vrouw een carrière. Een oude directeur neemt de Mercedes S-klasse en de Intermediate tussendirecteur. Ja, die pakken misschien wel een Audi A7. Ietsje fijner geleid, ietsje mooier en ietsje strakker dan deze enorme walvis. Achterin best wat ruimte, niet al te veel, maar het is een echte GT. En dat is toch wat Porsche het beste kan, GT's bouwen. Ook hele grote, want we zijn onder de indruk hoor, van deze jongen. Goedemorgen. Uh, maar we wachten wel graag op de nieuwe 911. Toch. Ja. Nou, nee. die komt. Die komt, ja. En uh, die, dat duurt niet eens zo lang meer. Nee. Weet je wat wel één probleem is? Heb ik me bedacht. De sleutel van die Panamera is eigenlijk ja. een eigen klein modelletje van de auto. Ja. Dus als jij kleine zoontjes hebt, ben je altijd je sleutels kwijt. Want die gaat ermee op het karpet gewoon zit te rijden. Okay. Dat weet die niet veel. dat het. Je klep gaat Toch moet je bij uit. jou zijn voor de, voor de. Ik bedoel, dit zijn dingen die halen autojournalisten er niet uit. Hè? Dat, nee. is, dat, is, dat, is... dat komt omdat ik ongelooflijk veel kennis heb van dit soort dingen. Dat blijkt maar weer. Dat, dat blijkt, blijkt. Maar, maar dan dat ben jij er ook gelukkig Het Beste je Porsche, het sleuteltje <laughs> lijkt iets te ver op een echt auto. Ja. Dus de kleine kinderen kunnen. Ja. Ja, nou, dan... Daar denken ze niet over. Na. Dat zijn allemaal de engineers die, daar hebben. die hebben geen kinderen. Die hebben alleen maar, maar tekentafels. Hoeveel... Maar even, nu even zonder door. Ja. Vind je het wat, diesel? diesel? Dat, je merkt niet dat, dat zei ik al. Je merkt niet dat je in een diesel rijdt. Het ah, is echt kracht. Maar als je moet kiezen tussen een Panamera Hybrid en een diesel, wat zou je dan doen? Diesel. Want? Trekkracht. trekkracht. Ja, trekkracht goedkoper. En daarbij dat, dat elektro in een auto. Carlo, kom op. Moet ik je dat nog aan vertellen? Nee, dat hoef je mij niet Een vertellen elektromotor mee. hoort niet in een auto, maar in een stofzuiger. En zolang wij niet rijden op stofzuigers... Een, een, een, Goh, wat glimt jouw Nielfisker lekker vandaag. Ja, ik heb hem nog gisteren gewassen. Doen we daar niet aan. Maar is dat behalve, behalve de visker. Oké, okay, maar dat is dan ook gewoon een, uh, iets anders. Terug naar jullie had <lacht> uh, hoe, uh, hoe doet je minister uh, schuld het eigenlijk? Charlie? Ik vind dat ze het steen goed doet. Ja? Ja. ja. Heel zakelijk, heel rustig. Maar ze zet wel door. En wat ja. voor kritiek er ook komt. Met de 130 uh, is ze van start gegaan. Mm. Met het flink doorgaan met asfalteren is ze van start gegaan. Er komen straks voorstellen van het kabinet om uh, sneller besluiten te nemen over wegen. Dus al die beroepsbezwaarmakers en mensen die helemaal niet in de buurt van de weg wonen... die mogen straks niet meer meedoen. Ik vind het allemaal prima. Gewoon lekker, zakelijk, mm. Nederland vooruit helpen. Wat doet ze niet goed? Er moet toch wel een klein kritiekpuntje zijn af en toe. moet iets in de fractiekamer worden besproken. Nee, Nee, nou nee. Ik heb wat, ook nog niet op fouten nee, niet, Maar je zou kunnen zeggen, wat, ik, ik, ik kan nog wel eens hebben dat uh, de stoom uit mijn oren komt. Ik ja. bedoel, als links wat roept. En daar blijft ze wel erg rustig onder. Maar ik denk dat het verstandig is. Maar voor mij zou ze ook wel eens een keer mogen hebben: van pot, je, hou op met dat En gemasel. nou is je even klaar, precies. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Daar komt Prinsjesdag eraan, hè. volgende ja. week. Zo beetje. Wat, wat mogen automobilisten verwachten aan nieuwe regels? Wat, wat, gaan, we, wat gaan we tegemoet zien? Ja, ik moet dat eerlijk gezegd ook afwachten, maar er heeft ja. natuurlijk al een boel gestaan. In ieder geval met de autobelastingen wordt wat heen en weer geschoven. Ja. Wat ik wel prettig vind is eh, dat er nu wordt gezegd hoe het de komende drie, vier, vijf jaar eruit ziet. Niet elk jaar alles veranderen. En hm. per saldo worden de autobelastingen in ieder geval niet verhoogd. Dat ja. vind ik ook belangrijk. Hm. We gaan nog niet helemaal terug naar het andere systeem. Hè? Wat, we, wat we hadden gewild naar een, een, uh, uh, van houderschapsbelasting naar een gebruiksbelasting, dat zit er voorlopig nog niet in hè? We hebben toch gebruiksbelasting. Dan oh, nee. zijn ze zijn hoog. Ja, in die zin. Ja. Maar we zouden de wegenbelasting ook gaan afbouwen en die tot een gebruiksbelasting terug gaan brengen. Ja, maar je. je... Je probeert toch niet uit mij te krijgen dat we naar een kilometerheffing zouden moeten no, doen? Nou, dat dus is dat gaan we niet dus... Nee, dat gaan we, dat gaan we <laughs> nooit meer proberen te nee. doen. Nou, nooit meer. Nee, ik zie dat helemaal niet zitten. 9 miljoen auto's alle kilometers. En, en, en dan krijg je weer, dan gaat links zich er weer mee bemoeien. En ja. dan, uh, als je in Utrecht rijdt, moet je meer betalen. dan Dat je in Brabant rijdt, dan moeten we allemaal niet weer. Nee, maar even, waarom kom ik op het idee? Afgelopen week in Maleisië, Kuala Lumpur geweest, daar heeft iemand gewoon een kastje in zijn auto. Alle uh, uh, snelwegen zijn daar getold. Ja. Je rijdt langs, dat kastje herkent jou... tikt automatisch van een creditcard die je in die auto hebt af... Ja. boom gaat open, je rijdt door... en uh, het wordt keurig netjes automatisch verrekend. Ja, zie, zie je dat in dit land uh, zo dicht bevolkt... met mm -hmm. zoveel op- en afritten op de snelwegen... dat wij daar overal uh, slagbomen krijgen? Nee, dat werkt niet. Nee. Uh, Nederland nee, is daar net, niet geschikt net, voor. En dan, net, dan, gaan, nee, dan gaan we weer miljarden in net. het systeem stoppen. Ik stop die miljarden veel liever in de wegen. Kijk. Uh, vent naar mijn hart. En ook met dat, met dat, met dat uh, lane change gedoe en zo. Vergeet het dan maar. Hey, maar over, over iets waanzinnigs gesproken. Ja. In Naar de Vesting. Sorry, uh, Charlie. Daar, daar wordt binnenkort gewoon die vesting afgezet. Ja. Er komen een stuk of 700 Porsches. En ik weet niet hoeveel andere auto's naartoe. En die gaan kijken naar autootjes die heel hard rondrijden. Ja, maar er komen ook echt mooie. Uh, klassieke Italiaanse, Man, Ferrari's, Mercedes dat zijn, Mercedes, alles, alles, dat alles zijn dingen die zouden jij en ik niet uit de garage durven rijden. Ja. Zelfs maar in motregen, En die gaan naar de vesting gewoon door die straatjes scheuren. En die straatjes zijn ongeveer 2,5 meter breed. En die auto's drie. Zijn. Ja, daarom. Ja, dus dus <laughs> dat, wordt, dat wordt geestig. En ja. daarom heb jij gebeld ja, met Meiko Koutstal, Die hangt nu aan de lijn. Ja, daar ben ik. Dag Meiko, goedemiddag. Hallo, dag Carlo. Ja, jij hebt een, eigenlijk een, het is de derde keer volgens mij hè, dat jullie deze organiseren. Ja, ik heb dat de eerste keer op kleine schaal gedaan voor de opening van de winkel. Mm -hmm. Ja, dat was zo'n succes dat we het een tweede keer gedaan hebben, ja. En dus het groeit, het groeit, het groeit. Het is eigenlijk dus een soort, ik, een soort mini in naar de vestiging aan het worden, zeg, hoor ik van de kenners. Ja, ja klopt. Le, Le Petit Grand Prix. Wat rijdt er zo'n beetje mee? Want volgende week is hier? Ja, volgende week zaterdag om twee uur in de eerste demonstraties. Nee, we hebben Bugatti's, we hebben Ferrari's, we hebben Bentley's, Aston Martin's, Bizzarini. Ja. En ik heb een primeur van Nederland, dat is Seata, een soort mini-Ferrari'tje. Ja. En een Bandini. En verder staan er twee Grand Prix-Ferrari's uit de begin 50 jaren. Je -je. Wat heel bijzonder is, ja. dat is de auto van meneer Lauwman uit het museum die komt. Mm -hmm. Met de Ferrari van Bies van der Jij wel bekend. Ja. God. Ja. Zeg maar, die gaan ook rijden? Die, die, die, die, die, die, die gaan ook de... rijden omdat ik geen toestemming krijg om zonder kenteken te rijden. Nee. Uit. Dat is static. Maar de, die worden warm gedraaid, dus het is gewoon een spektakel op zich. Ja, maar de andere auto's met kenteken, die mogen dus gewoon knallend ja. hard door naar de heen. Nee, dat knallend hard, dat is afgelopen. Oh, jammer. Er wordt goed opgelet. Er wordt gewoon heel niet langzaam, maar er wordt gewoon normaal tempo gereden. Er wordt gewoon zoals altijd, wordt er eigenlijk altijd heel goed opgelet en dan vervolgens ja. zie je ze toch ja. dwars, dwars <laughs> door de bocht tegen. Zeg maar, eh, ja. Meiko, er was ook nog iets met Porsche. Ja. Porsche heeft zich gespeld uh, gemeld als hoofdsponsor. Die hebben in de kerk een groot evenement, hebben ze dat is de Internationaal Sport Porsche Collectors Day. Daar zijn 200 meter strekkende stands met allemaal mooie Porsche spullen zoals posters, folders en uh, modellen. En er komen ook nog een paar Porsches naar, naar de vesting toe? Er komen, ja, er komen duizend Porsches naar de vesting. Duizend? En die worden buiten de vesting worden die gestald. Mm. En in de vesting staan de Porsches opgesteld. die dus aan de demonstratie meedoen. En daar ben ik toch weer trots op. Ik heb de auto ja. van Ben Pom, de 904. Ja, ja. Dus daar rijdt Gijs Verwerp in. Carlo is helemaal blij al. Het is echt zijn merk, hè, Porsche? Nou, ik vraag me al. Ik ken een beetje de layout, van <laughs> ja. naar de vesting. Ik denk, Michael, hoe Waar ga je dit in Gosham allemaal, allemaal wegstoppen? Want het, het, het, het, het kan helemaal niet fysiek. We hebben het terrein van Jean de Beauvry, Arsenaal, en daar komen alle mooie auto's te staan. Oké, okay. okay. Kijk eens. En dat door de straten. Uh -huh. en verder is er nog een evenement bij, dat is het herstellen van een traditie. Dat is in de vijftigste jaren hield de Knak een concours de vakantie in Scheveningen bij het Koerhaus. Coer, en dat wordt nu hier in de vesting gehaald op de wallen onder auspicie van de Krak. Kijk, dus we gaan hier de traditie herstellen. Ja, en wat gaat het kosten om daar naartoe te gaan, uh, tot slot? Dat is helemaal gratis. Helemaal, dat helemaal. gratis? Dat dacht ik. Meiko, dat horen we graag. De volgende week om wel. twee uur. En dat is heel stil dan, want dan zit iedereen natuurlijk gewoon slecht gezellig naar de Toos ja. Show te luisteren. Dus ja. tot ja. half drie Geen is er ge... maken? Ja, één. Kort. Kom zo vroeg mogelijk, ja. want het zal vrij <laughs> druk worden. En probeer met het openbaar vervoer te komen. Okay. Ja, dank je Vooral probeer. Oké, okay, okay, gaan we staan. doen. Dank je wel. Grand Prix volgende ik. week vanaf twee uur in naar de 16. Uh, uh, allereerst... Uh, Charlie Abtro, dankjewel voor je komst in deze eerste aflevering. Jaargang 1 van het Show. Ik vond het geweldig. Heel veel succes met het programma. Dankjewel. Het wordt dankjewel. Heel leuk. is weer heel leuk. En volgende ja. week uh, gaan we weer een nieuwe Show maken. Ja, nou ja, dan hebben we weer... Dan hebben we, Jorn heeft weer van alles... Want Jorn is met ons meegekomen. Mm -hmm. Laten we dat even vooropstellen. Die, die, die, ja, die ja, heeft weer van alles voorbereid. Natuurlijk. Vreselijke dingen voorbereid. Dus het gaat gewoon mooier worden. We gaan rijden met een Brit. Een voorname, met zo'n springend beest voorop. Oké. oké. De kenners weten wel wat. Kijk. En we zijn tussendoor uiteraard nog te vinden op tros.nl slash autoshow. Dat is onze website, kan u ook podcasten. Zometeen komt hier Opium van de Avro. Eerst gaan we naar het nieuws van half drie. En dat wordt gelezen door Mark Visser. Tot volgende week.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 Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Open je met cultuurmerk gezien van Radio 1 het geluid van ijsblokjes, want de Indian Summer is vandaag begonnen deze week. Musea die kunst verkopen, concertgebouwen die aandelen uitgeven, is het nieuw beleid vanwege de bezuinigingen of, uh, van alle tijden. Verder schrijft de Annekeine Goemans over haar nieuwe roman Glijvlucht met heel veel vliegtuigen in dat boek. Bert van der Vier over het nieuwe tv-seizoen. Ted Brandse over 50 jaar Nationale Ballet. De virtuele vertiner met Yvonne de Kroonenberg. Ik heb net een nieuw boek dat heet uh, Familie Blues. En dat gaat over allerlei familie, maar ook over mijn familie. 80 seconden Latente Lint, Cornel Maas en live muziek hier van Tika. Marien Doorlijn en uh, David Pino samen. Straks uh, meer muziek en hele nummers. Langer dan deze, tien seconden in ieder geval. Uh, nu aan tafel, Victor en hier, Ik ga zo met je praten over uh, Millennium. Het hoorspel waar jij uh, de, de een van de ho twee hoofdrollen uh, vertolkt. Uh, uh, even, want uh, is dat de eerste keer dat jij een hoorspel hebt gedaan? Ook? Ja, dat is mijn debuut in het hoorspel bestaan. Ja, ja. Uh, daar word je voor gevraagd, neem ik aan. Dat is niet iets waar je mee het lucht Ja, je van. kan je ook opdringen, maar ik ben in Ach, dit geval. Dat werkt niet, hè? Nee, dat werkt niet. Ben nee. Gevraagd, nee. Uh, ben ik ben gevraagd, ik ben enorm blij mee, nog steeds. Ja. Ja, ja, ja. Ja, even, even, want we gaan zo bellen met Peter Bualda, eh, eh, de, de schrijver. Maar even over. Uh, ik hoor dat je je bent. Dyslectisch, je, je leest heel weinig boeken ook. Ja, zonde. Dus dat die vind ik echt heel erg. Dus die millennium boeken die heb je ook niet gelezen? Nee, die heb ik niet gelezen. Wel ja. films weer gekeken. Ja. Ook op een vorm van voorbereiding, natuurlijk. Ja. Ja. Goed. Nou, we praten zo verder. Gisteravond opende in Vlissingen. De dertiende editie van het uh, internationaal filmfestival Film by the Sea. het festival dat zich richt op uh, de kruisbestuiving tussen film en literatuur. Uh, openingsfilm was de nieuwe comedy Midnight in Paris van Niemand Minder dan Woody Allen. Uh, en Fanny van der Rijt die peilde voor ons even de reacties naar afloop. Van Katreur, wat vond je van de film? Ik vond het echt een leuke film. Een leuke film om het uh, festival mee te openen. Ja, okay. Het is wel grappig, ja. dan kom je er naar de zaal uit en dan denk je, wauw, Parijs, kunnen we naar Parijs? En dan zit je in Vlissingen, dat is natuurlijk geen Parijs, maar ik dacht toch wel, je hebt dan in Parijs heb je de scène, hier heb je de Schelden. De schelde hoeft niet onder te doen voor de scène. En ik vond, het heeft gewoon een heel leuke feestelijke stemming aan deze avond. En uh, ja, het is eigenlijk, je komt hier gewoon voor het feest. En uh, het was heel goed. Wat vond u ervan, Peter van Straat? Ik ben er erg van opgeknapt. Ik vond het een ontzettend leuke film. Toch nog, of Woody Allen die het ook over de dood wil hebben. Ik vond het een feest van de film. Naast mij Carol Lensen. wat vond je ervan? Leuk. Ja, ja? ja, leuk. Een hele fijne, vrolijke, vrolijke, fijne film. Ik vind eigenlijk de gedachte wel geruststellend dat je toch altijd... Ook bent, of je nou op een soort van hemelse plek bent, verlangt naar iets anders. Dat maakt het eigenlijk wel gezellig dat je ook niet zo heel veel hoeft te zoeken. Dus dat haalt dan een stukje onrust weg. Philip Frix, wat vond u van de film? Nou, ik zag hem nu voor de tweede keer. Ik vond hem eigenlijk nog veel leuker dan de eerste keer. Waarom? Nou ja, omdat je, je ziet een beetje, je weet wat er gaat gebeuren. En het is eigenlijk zo ontzettend leuk om die personages uit de jaren twintig, uh, ik wil niet zeggen terug te zien, want ik heb ze nooit ontmoet. Maar het is toch een soort van terugzien, want je kent ze. Je kent ze van de boeken, je kent ze van, uh, van de films. Je kent, nou ja. En, uh, dus ja, het is ontzettend grappig. Hij heeft dat op een hele poëtische en, en, en ook toch wel grappige manier gedaan. Ja. En miste je Woody Allen zelf in de film? Nee, want de, de hoofdpersoon uh, die spreekt net zoals Woody Allen. Die gedraagt zich een beetje zoals Woody Allen. Dus nee, uh, ik heb hem niet gemist, nee. Nee, Woody Allen was er misschien niet. Peter Buwal, daar was er wel. Schrijver, Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij zit in de jury van een aantal boekverfilmingen. Even hoor, heb jij Woody Allen gemist gisteravond? Nou, ik, ik had uh, wat het Philip Felix, uh, net hoor zeggen. Dat, dat, dat gevoel, ik had ik Dat zelfs zo het gevoel uh, dat die twee op elkaar leken. Dat ik dacht dat Woody Allen misschien in een soort pak zat. <laughs> uh, dat dus de hoofdpersoon een rubberen Woody Allen was uh, eigenlijk. Ja ja. Want het was, het was bijna eng. Zo de Wendy ja, van Dijk hij, of zo. Ja. ja, die twee op elkaar leken. Ja. Dus, uh, ik heb me daar wel uh, over afgevraagd hoe het nou in elkaar zit. Of die dan nou getraind wordt op Woody Allen zijn. Of dat zo'n uh, acteur dat zelf uit zichzelf gaat doen. Omdat hij... Uh, teksten zo uh, typisch van Woody Allen afkomen. Of, ik weet het niet. Ja, of dat je heel veel films van Woody Allen heeft gezien als voorbereiding, je weet het niet. Hey, uh, uh, j -j Jij zit in de jury van een aantal boekverfilmingen. Wat, wat, wat, wat houdt dat in? Vertel eens. Nou, uh, ik word geacht twaalf films te bekijken met een jury van een man of zes. Uh, en wij moeten. Uh, beoordelen wat wij de beste film vinden. En dat het boekverfilmingen zijn, is eigenlijk meer een, een soort vaak overeenkomst. Want we hebben allemaal die boeken niet gelezen. <laughs> dus het zal niet de vraag worden: van, is het een goede boekverfilming? Nee. Maar gewoon toch de vraag: is het een goede film? Ja, oh, maar dan hoef je, hoef je dus die boeken ook in feite niet te lezen. Of misschien juist wel. Nou ja, als het nog moet gebeuren, dan zijn uh, we met allen aan een uh, uitgebreide lunch. Dan moet u er maar snel gaan terugtrekken. Want dat ja. kijken ja. dan ook weer ja. elkaar. Is er een bepaalde film waar je je heel erg op verheugt al? Uh, nee. nee, ik ben uh, verstrekt blanco. Eigenlijk de film uh, waar ik op voorhand uh, heel veel zin in had, die is gisteren geweest. Dat was die film van Woody Allen. Ja. Uh, maar wat er nu allemaal gaat gebeuren, dat, uh, dat laat ik gewoon op me afkomen. Ja. Ik hou ook van films die ik, uh, waar ik eigenlijk niks van wil Goedje, dat zegt, mij altijd wil Goede, goede ja. voorbereiding is dat, zeg. Ja, goed hè? Ja, heel goed. Dat rol ik al door het hele leven, hoor. Dat uh, sowieso ben ik. Nou, het gaat je tot nu toe heel goed af. Uh, Bonita even nieuw, je, je roman, uh, debuut, uh, genomineerd voor allerlei prijzen. Uh, nu ook weer voor de NS Publieksprijs. Uh, een bestseller ook nog. Uh, gaan we daar ook nog een film voor zien eigenlijk? Nou, het is wel grappig. We zitten hier met uh, uh, ik denk een stuk of honderd uh, ex juryleden aan een uh, grote lunch, zoals ik al zei. En Mark de Kloer is daar een van. En hij is uh, de regisseur die uh, een soort optie heeft op, uh, op mijn boek. Ja. En bezig is met het uh, verdelen van alle 21 hoofdstukken in partjes van drie. Ja. Zodat het een soort televisieserie zou kunnen worden. Oké. Okay. Maar ja. ik heb ook al heel uh, lang in de gaten, sinds het Heidelijk bezig is, hoe ingewikkeld dat is om dat voor elkaar te krijgen, met producenten, met geld, met scenaristen, met mij, et cetera. Dus of het ook echt gaat gebeuren, dat weten we pas over een tijdje. Ja, en zo'n optie dat, uh, duurt natuurlijk niet eeuwig, hè, dus hij moet wel een beetje voortmaken. Jazeker, uh, daar zit inderdaad een soort tijd aan en dan, ja. uh, dan kun je dat verlengen of niet. En, uh, ja, zo gaat dat, ja. dat weet ik, uh, sinds kort. Ja, ik zeg, ik weet dat jij de laatste tijd een beetje op het platteland hebt gezeten. Heb je aan een nieuw boek gewerkt? Ja, ik heb daar, uh, ja, ik heb daar uh, geprobeerd om met uh, een nieuw boek te werken. En ik moet zeggen dat de weergoden daar erg hard aan mee uh, ja, deden. Ja, ideale schrijfdagen natuurlijk. Goed. Er zat een enorme tuin aan, inderdaad, aan het huis. En daar ben ik uh, eigenlijk nauwelijks in geweest. Oké, okay, nou goed, uh, we wachten het wel af. Want uh, daar gaat een schrijver nooit iets over zeggen, hè, over zijn nieuwe boek, toch? Uh, nee. Het nee. Nee, nee. speelt nee. Speel niet in de huizen. Dus, uh, dat kan ik wel verklappen. Er gebeurt ook heel weinig, Peter, dus dat zou ik ook zeker niet doen. <laughs> dat weet zeg, jij, hè? Ja, ja, ja, dat weet ik. Ja. Zeg, uh, ik wens je veel plezier daar nog in Vlissingen. En maak die, die lunch niet te kopieus, hè? Nee, ik ga me nu uh, richten op, uh, op het jureren. Hup, de filmzaal in. Dank ja. je wel. Oké. Okay. Dit is radio 1. Opium. Ja, er is natuurlijk nog veel meer te zien over gezien op dat festival in Vlissingen. Zoals Ronald Gippart, die een schrijfworkshop geeft. Columnisten Afbrand kostjes en mag dat van Gelder treden op een literaire theatershow, theatershow. En het duurt tot 18 september allemaal daar in Vlissingen. Voor meer informatie kijkt u op filmbythesea.nl ja, u moet er even voor opblijven. Uh, maar als u een echte fan bent van... Uh, of, zullen voor eerst even naar muziek gaan? Ja. Victor, laat, laat, laat, vindt u het heel ja, erg als ja, we eerst even naar muziek, muziek ja. Ja? ja? Ja. Goed. Gaan we eerst naar uh, Tika luisteren. Want Tika, daar moet ik iets meer over vertellen. Je hebt Mika, je hebt Kika en je hebt Tika. In een uh, blokhut in Canada uh, hebben ze een album gemaakt... met uh, muzikanten waar je normaal gesproken niet mee samenwerkt. Marine Doorlijn, frontman van de rockband Mos... en David Pino van El Pino en de Volunteers. Ze gingen een bijzondere samenwerking aan met... Uh, Twee Canadese muzikanten die blokken stel je voor, bij min 30 graden. En er komt daar een prachtige cd uit. En vandaag zijn ze bij ons hier in Carré-Tica. bij The for Worse. Dat was, dat was Tika. En voor het volgende fragment plaatsen wij de microfoon naar de kelder van Carré, waar zich nog zo'n ouderwetse hoorspelstudio bevindt. Nee, We hm. nee, moeten naar de begraafplaats. Kijk nou toe eens. Die grafkapel. Zo, ze is dus lekker protserig. Lekker wangerig Het is echt de stang van verbrand vlees. <kijfie> Ach, daar, hier ligt een soldeerbout. En daar, op het altaar, een betonschaar. We hebben te maken met een verslagen. Gek. Oh, God, wat is hier godsnaam gebeurd? Ja, Prachtig fragment. Hè? U uh, moet er even voorop blijven. Oh, ik ga bijna op een kat staan. Uh, maar als u een echte fan bent van de Millennium-trilogie... van Larsson, dan heeft u dat er vast voor over. Vanaf aanstaande dinsdag is dus elke doordeweekse nacht op Radio 1... het eerste deel van de populaire boekenreeks te beluisteren. Als hoorspel, Victor Reinier die speelt de hoofdrol... van onderzoeksjournalist Michael Blomqvist. Zit nu hier aan tafel, zit helemaal niet in de kelder van Karijn, nee, Het is ook niet opgenomen in de oude kelder. Het is echt een high-tech studio, dit, hè, denk ik. Nou, high-tech studio. Het is een lekker, een beetje een ranzig studiootje... om een lekker drama te kunnen maken. Ja, want ik vind dit zo mooi. Dat je, je, hoort, je hoort dus alleen maar die stemmen, die moeten het doen. Uh, maar zo anders dan wanneer je uh, in, in een tv-serie... of op, op het toneel staat te acteren. Je, je, ja, je hebt, je hebt niks. Je hebt niks om handen. je hoeft het toch eigenlijk, eigenlijk niet echt voor een publiek te doen. Dus... De hele omstandigheden zijn zo anders dat je de manier van acteren ook anders moet zijn. Ja, totaal mee. anders. Maar wat leuk is dat uh, veel van die uh, geluidseffecten die je nu al hoort, die krijgen wij in een soort schets al over de koptelefoon terwijl we het aan het doen zijn. Dus als er in het scriptje staat: het is uh, nacht, we lopen door de sneeuw, dan hoor ik een uil en dan hoor je je voetstappen door de sneeuw. Zij, maar dat zijn dan niet je eigen voeten? Nee, helaas. De grindbak bestaat niet meer. Echt niet meer? Tenminste niet bij ons. En die nee. dichtslaande autodeur die uh, je ergens het in de zit muur. allemaal op, in de computer. Allemaal. Dus, uh, ja. Maar dat betekent dat, dat, dat je. Uh, hoe, hoe verplaats je je dan in de situatie? Hoe Hiervoor, bijvoorbeeld. Nou, echt totaal anders dan, uh, dan theater acteren of, uh, of camera acteren. Omdat je het inderdaad, je moet het allemaal met je stem doen. Het is heel erg cerebraal eigenlijk. Je moet steeds vertellen van, hé, hey, daar ligt een betonschaar op een tafel. Want je kan het niet zien. En dat is nee. best lastig om even te, aan te wennen. Ja. Om voortdurend te zeggen wat je, wat je ziet. Want dat doe je niet in het normale leven. Dus je moet uh, uh, zowel in je karakter gaan geloven als in, het, in de vertellersrol. Je hebt eigenlijk twee rollen tegelijk. Ja. Je, je zei al, je bent dyslectisch, dus je hebt die, die, die Stieg Larsson Trilogie niet gelezen. Nee. Uh, dan bestaat de voorbereiding eruit dat iemand anders jou vertelt wie dat is. Ja, ja ik heb films gekeken. Dus, mm -hmm. uh, maar dan krijg je de, de interpretatie van de acteur ja, van wat, wat ja. hij van Blomqvist vindt. Ja. En je, je praat, we zitten met elkaar eindeloos te kletsen over welke vorm we het gaan geven... en hoe wij Blomqvist gaan, gaan maken en zien... Dus ja, ja, je praat er veel over. Ja, ja. Want het is leuk natuurlijk dat er heel veel mensen die die boek hebben gelezen... die hebben een voorstelling van die, van die Blomquist. En dan komt ineens Victor Rydier, die daar misschien een hele andere kleur aan geeft. Ja, dat is, uh, die kans is heel groot. Omdat het natuurlijk altijd de interpretatie van de acteur is ja. vaak anders... dan dat je leest. Ja, ja, ja. Uh, je, je speelt uh, hier in deze scène, hoorden we Rivka Lodijs. En zij, zij is jouw tegenspeler. Uh, uh, hoe staan jullie daar in, in die studio? Hoe, bij deze scène bijvoorbeeld. Weet je dat nog? Hoe dat dan gaat? Ja, dat weet ik precies. Ja, nou, we staan. Lekker knus dicht bij elkaar. met een ja. leesplankje voor je waar je script op ligt. Ja, ja dan ga je voorstellen wat, wat, voor, wat voor een smerige situatie je met z'n tweeën ingaat. Maar moet ik moet wel zeggen, met Rivka is het makkelijk spelen hoor. Dat is een hele fijne collega. En uh, nou, dan ga je eerst over de top en dan ga je eens kijken waar je het wat minder kan doen. Uh, en, want ja, het is heel erg leuk om heel erg te gaan kotsen. En dat vindt de geluidsman, de technicus natuurlijk ook leuk. Dus die gooit er nog een paar emmers overheen. En dan vanuit daar ga je weer terug naar wat het echt moet zijn. Dan, dan, dan ga je dingen wegstrepen. Ja, en dan, wegstrepen. En dan, en dan, blijft dan, blijft er, dan blijf, blijf, het. Ja, dan blijf ben ik bij de baas. Zelf, en dan zegt de regisseur, hou het klein. Of zoiets. Nou nee, ja, het ligt eraan. Welke regisseur? Er er twee. En de een die zegt, God, godverdomme kut, het moet anders. <laughs> ik wist niet dat die mensen nog echt bestonden. <laughs> Ook een oh. hoorspelacteur zeker, of niet? Uh, uh, weet ik niet of zij zichzelf uh, Want wie hoorspel... was dat, wie had je al zeggen, uh, uh, Wiebeke, hadden we, van Sponsa, En die, is, uh, die, die kon wel goed, lekker fel uit de, uit de, uit de hoek komen. Uh, maar liefst was dat liever... die Cordia. Ja. Dat is ongeveer de, de, de, de peetmoeder van het Nederlandse hoorspel, hè? Ja, dat heb ik me laten vertellen, ja. Maar, ja. maar dat merk je ook, want er zit natuurlijk zoveel ervaring tegenover hier. Op dat moment, Dus dan, nou, dan ga je er lekker in mee, want ik ben natuurlijk deb debutantje in deze... En dan laat je het allemaal een beetje aanleunen en dan leer je oh, ja. elke dag. En wat leer je dan van haar? Wat, wat, leer, je, leer je acteren ook van haar? Nou, je leert hoorspel acteren. Maar ook van je, Erik van der Donk bijvoorbeeld komt langs. Nou, dat is echt iemand die al heel veel hoorspel heeft ja. gedaan. Ja. Maar dan ontstaat er opeens meteen een hoorspel. Als hij begint te praten zit je opeens zelf in het hoorspel. Ja, ja. Dus, uh, Ik moet denken aan, aan die... Was dat Fons Janssen niet zoiets van... Uh, die uh, een, een sketch had dat hij een hoorspelacteur tegenkwam? En uh, dat hij tegen die man zei van, ik vind dat u altijd zo onnatuurlijk, uh, onnatuurlijk praat. Waarop die man zegt, onnatuurlijk, hoe bedoelt u? <laughs> maar dat, is, dat, dat krijg je niet als je een hoorspel speelt, dat je dan vanzelf ook zo gaat... Nou, nee, nou, nee, nee, nee. Ik denk ook dat wij natuurlijk van een andere generatie zijn dus sowieso. Ik vind denk ik al dat wij um, um, wat, wat natureller er doorheen fietsen... Mm -hmm. als de oudere generatie. ja. Denk ik. Als ik aan oude hoorspelletjes denk. Ja. Dan klinkt het me vaak heel erg gedragen. Dat, dat, dat, daar zijn wij ver van afgegaan. Ja. Wat ben jij zelf een, een hoorspel luisteren? Hè? Luister, luister jij daar ook naar? Ja, vroeger. Ja? Maar ik, ik moet zeggen, ik heb uh, nauwelijks de radio. Alleen in de auto heb ik de radio aan. En uh, dan komt er weinig hoorspel voorbij. Ja, en de nacht dus. Ja, s'nachts. Maar <laughs> dan doe ik andere dingen. Ja. Maar nu niet meer. nu, gaan we natuurlijk, uh, nu, luisteren. nu, nu ga je elke nacht ook luisteren. Daar, daar dat naar zijn 40 steek. afleveringen ook. vind ik ja. ook zo, ja, zo ja. leuk. Hoe vergelij je het succes van die Millennium-trilogie? Uh, Want het was echt. Een, een, de vorige vakantie was het echt dé, het boek dat je ja. mee moest nemen. Ja, ik denk dat het heel erg komt uh, door die combinatie van die twee mensen. Het is natuurlijk leuk om een onderzoeksjournalist te hebben. Dat is wel spannend. Die gaat lekker, de misdaad in. Maar uh, uh, de Lisbeth Zalander-kant, die maakt het eigenlijk echt uh, uh, grillig. En uh, die maakt het, ja, dat het echt een mooi verhaal wordt. Mm -hmm. Zo'n interessant figuur. Dat is Rivka Lodijster. Want hoe, hoe is zij voor de mensen die de boeken niet hebben gelezen? Uh, de de uh, Lisbeth Zalander? Ja? Ja, ja het is een, een, een, een, een getekende vrouw. Met een gruwelijk verleden. En... Uh, die, het is een waanzinnige uh, slim case. En ze kan ze is erg, go erg goed met, uh, met computertjes. En ze is enorm gedreven. En uh, is eigenlijk de enige die, die, die uh, uh, Blomquist een beetje aan kan. Hmm. Dus zij bestuurt hem echt. Zij is eigenlijk, vind ik haar, wel de motor van het hele verhaal. Zij dus is echt de hoofdrol, vind ik. Ja, ja. Ja. En, en, en, en zij neemt jou in feite op sleeptouw. Daar komt het op neer. Ja, ja, ik denk dat zonder... Kijk, zonder uh, uh, Blomqvist heb je nog steeds Millennium. Maar zonder Salander niet. En Millennium, de, want de, de, de naamgeving van de serie is... Dat is een tijdschrift hè, waar hij voor ja. werkt. Een maandblad. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En, dan, en hij is onderzoekjournalist. Ja, de, de krant. Is eigenlijk. De krant, ja. Ja. ja. We hebben nog een fragment. Ik, ik, heb, ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet meer wat het is. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan er naar luisteren. Het is zo ver. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe een man smaakt. Vieze klootster! Wat, Wat is dit? Dit is een golfclub. Oh. Hou je van pijn, Martin? Oh. Hou je zo van pijn? Ja. Zo. Hier ben je een beetje het slaat over, begrijp ik. Ja, ja, ja. dit is, ben je bij de grote boef. In dit geval Marcel Hensma. Ze zien een goede acteur, dat is ook heel prettig om mee te werken. Ja. En ja, Dat vind ik leuk, dan ga je echt... maar dat is mooi van die fysieke dingen. Die zijn dan ook echt fysiek, dus dan wordt er ook geschopt en geslagen... en geduwd en getrokken. Dat, dat is... Ben je daarvan verzekerd voor, voor dit soort werk? Nou ja, dat vraag je je wel eens af, want dat, soms gaat het zo hard. Ja, ja, maar is het, het, is, het is anders acteren, daar hadden we het al over. Uh, uh, wat is het verschil met wanneer je bijvoorbeeld in Flikken Maastricht... Uh, ook een, een vechtscène aan het doen bent? Of is dat wel dan net zo fysiek? Uh, ja, dit klinkt het, het helemaal niet ver van elkaar af ligt. Het is ook echt heel erg fysiek. En misschien is het in het hoorspel wel fysieker dan, uh, dan uh, voor een camera. Want dan, ja, dan, dan doet het oogte uh, veel. En dit moet je allemaal met in, in het geluid stoppen. Dus je moet eigenlijk nog fysieker zijn... Om, om, dat, om, die, om die, ja, die, die term in je stem te krijgen. Zeg maar. ja, ja. Zo'n zo zo tv-serie die je dan ook doet, dat is, uh, nou ja, het is leuk natuurlijk om, om op, op de buis te zijn. Volgens mij. Be, be, is ja, dat zo? Vind jij dat, dat, dat leuk om op de buis te zijn? Ik, denk dat jij ik vind dat leuk het leuk om, vindt. om op de radio te zijn. Ja, dat vraag ik me dus af. Je, je bent wel iemand volgens mij die, die dat wel leuk vindt om. Ja, zich, zich te laten zien, zou ik maar zeggen. Ineens sta je in een, een radiostudiootje of in een hoorspelstudiootje en moet je het alleen met je stem doen. Dat ja, is ook leuk. Is dat ook leuk? Ja, ja, ja. als narcist moet je het allemaal leuk vinden, denk <laughs> ik. Ja, de, de, de, uh, uh, uh, uh, smaakt dit naar meer? Kan je je voorstellen dat je dit vaker gaat doen? Of? Nou ja, ik hoop, he, want er zijn dus drie boeken, drie, drie vertellingen. En ik hoop dat we nu, nou, dat dit eerste vertelling een, een succes wordt, en dat we dan de twee andere boeken ook nog mogen gaan. Uh gaan maken als hoorspel. En waar is dat van afhankelijk? Van ja, geld of zo? Het zal alweer weer geld zijn. Het zal weer kijken hoeveel mensen naar luisteren. En ik geen idee. Ik zou zeggen, je moet het per, per definitie doen. Want als je er één doet, dan is het niet af. Het zijn echt drie, drie ja. verhalen. Je moet ze alle drie ja, maken. We zijn dan dit verhaal begonnen. We moeten verder. Ja, eigenlijk wel. Lijkt, ja. lijkt mij ook, ja. ja en dan, dan hebben we nog iets anders. Want behalve Flikker bij, waar de opnames deze week weer van zijn begonnen, geloof ik? Nou, we zijn dan de hele zomer bezig. De hele maar, zomer al? Ja. Oké. Okay. Dat well, uh, well, gaat gewoon dit jaar weer, weer door. Met Angela Schijven, met jou? Ja, uh, ja, met gewoon het vaste team. Uh, alleen met één uh, verandering. We hebben een nieuwe hoofdinspecteur erbij. Ria Eimers. En we maken weer tien aflevering afleveringen. En we maken ook een telefilm. Dat is uh, voor ons allemaal nieuw. En daar mogen we enorm uitpakken en uh, Wel vanuit hetzelfde thema, maar dan gaan we groter dan, uh, dan een aflevering, zeg maar. Is dat het begin van een, een telefilm? Zou dat ook tot een, echt, een, tot een speelfilm kunnen leiden, Flikker Ja, ik, ik ben zo overal voor open. Ik vind het allemaal hartstikke mooi. Ik, vind, <lacht> ik ben zo trots op deze serie. En, maar ja. goed. en dan hebben we nog uh, uh, Nova Zembla, de film uh, die Reinhard Oelemans heeft gedraaid. Daar, daar zit jij ook in, begrijp ik? Ja. Uh, kapitein je bent, Jacob van Heemskerk. Je bent, dus, je bent dus inderdaad op, ook op Nova Zembla geweest. Nou, we, hebben het, uh, op IJsland. we zijn we naar zijn IJsland gegaan. Ja. Ja, ja. Dat vonden, vonden we koud zat. En dat was het ook wel, hoor. Het was uh, koud genoeg, en daar op de gletsjer. En dat, dat, ik moet zeggen, dat is wel het allergrootste avontuur wat ik uh, tot nu toe heb beleefd. Ja, want wat, wat, waar staat het met het avontuur in? Nou Ja, je weet echt niet waar je aan begint. Je met twaalf met mannen, uh, moet je in een schip op uh, de Gletschers, op de Noordzee, op drie masters, in een Vries. We hadden een koelcel als, als studio, omdat we uh, onze adem je kunnen zien. Dus het was min 10 waar we overal werkten. Dus het echt, is echt goed koud. Ja, ik vond het geweldig. Een uh, ja. machtig project. Ja, Oké, okay. nou, daar moeten we nog even op wachten. Die film die, die komt pas in het najaar, geloof ik. November. November, ja, als het koud is. Goed, dankjewel. Het, het hoorspel, want daar was je hier eigenlijk voor. Nee. Mannen, mannen die vrouwen haten, is vanaf dinsdagnacht elke werknacht om kwart voor één nachts te beluisteren. De werkdag op, op Radio 1. Dankjewel, Victor. Uh, inmiddels aangeschoven uh, gast voor het volgende uur uh, uh, alweer. Dat is uh, Giep Haaghoort. Ik ga met u straks praten over cultureel ondernemerschap. Ben, ben je zelf cultureel ondernemer, Victor? Ja, even. je moet wel cultureel ondernemer zijn, want anders ja. heb je geen bestaansrecht meer ja. tegenwoordig. Een eigen nou, BV en dat soort dingen. Eigen bv ik wil verder gaan. Ja. Ik heb even naar de website gekeken. Of ja. uh, uh, de research, research gedaan. Ik heb, ja, even. ik dacht. Uh, uh, ik moet even kijken hoe de met die sponsors zat. Dat zat met leren jasjes, geloof ik. <laughs> ja, ja, ik vond onnodig. het ontzettend leuk zoals die zich presenteerden. En uh, ik kan tegen mijn studenten zeggen: van, kijk nou eens even Zo naar, naar de website dat. van Victor, want daar kom je nou, de belangrijkste punten tegen. En het leuke is dat je heel persoonlijk persoonlijk begint he, met een eigen verhaaltje op de homepage. He, ja, wie weet, ja, wat, doe ik, ja. wat vind ik interessant? He, ja, dat is echt de, de nieuwe lijn zou ik kunnen ja, Hij doet het goed. Bedankt. Nou. Vind ik leuk dat je ja, dat zegt. Ja, ja, mooi compliment, praktijk, toch? Nog ja. één keer de link, of de site, victorainier.nl. Zo is dat. Ja, zo. Je komt er heel makkelijk op, laat ik dat zo <laughs> Oké, okay, goed. Nou, Ik praat straks met u verder over verdere culturele ondernemerschap. Onder andere over de aandelen die het concertgebouw uitgeeft. En het uh, museum in Gouda dat een uh, schilderij van Marlene Dumas... in de verkoop heeft gedaan. Dat en meer na het journaal van drie uur. Tot straks. Avro. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien...